met het NWS Journaal. In Slowakije zijn twee bergbeklimmers om het leven gekomen bij een lawine. De slachtoffers zijn twee mannen van 37 en 38 uit Hongarije. De klimmers werden door de lawine zo'n 400 meter naar beneden gesleurd. Een groep andere klimmers in de buurt zag de lawine. De groep wist de bedoel van mannen te lokaliseren voordat de reddingswerkers kwamen. Volgens de bergreddingsdienst slaagde de groep erin de twee mannen uit de sneeuw te bevrijden, maar bleken ze al overleden. De verkoop van speelzand wordt in Nederland nog niet aan banden gelegd... ...dat zegt de missionair staatssecretaris Tielen van Jeugd, provincie en Sport. Het AD meldde gisteren dat verschillende soorten speelzand mogelijk asbest bevatten. Speelzand is een type speelgoed dat wordt gebruikt bij het knutselen. In België wil de minister van Consumentenzaken dat het daar uit de schappen wordt gehaald. Maar staatssecretaris Tielen wil hier in Nederland eerst het onderzoek van de voedsel- en warenautoriteit afwachten. De politie heeft drie sociale media-accounts offline gehaald... die persoonsgegevens deelden van mensen binnen de Iraanse gemeenschap in Nederland. De maatregel volgt na meerdere aangiftes en tientallen meldingen... van het online zetten van die gegevens. Op de accounts werden onder meer foto's en namen van mensen... uit de Iraanse gemeenschap gedeeld. Er is nog niemand opgepakt, maar de politie sluit niet uit... dat het alsnog gaat gebeuren. En in Bokstol is een man van 20 opgepakt die onder invloed reed van drugs... Volgens de politie had hij pas twee dagen zijn rijbewijs. In de auto van de man vonden agenten nog meer drugs en ook illegale veeps. Daarnaast reed de man in Bokstol ook nog eens in een vermoedelijk illegaal gehuurde auto. De naam van de 20-jarige stond namelijk niet op het huurcontract van de auto. De eigenaar van het verhuurbedrijf doet aangifte. Het weer vannacht in het noorden buien, in de rest van het land overwegend droog. Morgen een droge dag met veel zon. In het noorden kan het dan mistig zijn. Het wordt dan 3 graden in het noorden tot 12 graden in het zuiden van het land.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 Empty rage. I had a dream I was your. Hero.